9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... het debat over de bezuinigingen vandaag in de Kamer. We blikken vooruit. En correspondent Marike de Vries heeft het laatste nieuws... over het geweld in het westen van China. Dat zo dadelijk nu is het NOS-journaal. Door op Megens.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 Het Rijk en andere overheden kwamen al veel vaker in opspraak... door dure mislukte automatiseringsprojecten. In mei kwam een ICT-strop bij de politieacademie aan het licht. In een appartement in de Belgische hoofdstad Brussel... heeft de politie 15 verwaarloosde kinderen ontdekt, onder wie twee baby's. De flat waren geen ouders, was alleen een jongen van 19. Een van de baby's zat onder de schurft, vertelt de Vlaamse politie. Meteen was er een reflex van ja, misschien kunnen die andere kinderen ook schrift hebben. Dus ze zijn heel voorzichtig omgesprongen natuurlijk met die kinderen. En uh, dus ze gisteravond gisterenavond tegen 17 uur, kom je ze uit de verlaten. En zijn allemaal naar centra gebracht waar ze konden verblijven. De kinderen komen uit drie gezinnen uit Bosnië-Herzegovina, die familie van elkaar zijn. Ze verblijven illegaal in België. De moeder van de twee baby's en vijf andere kinderen heeft zich bij de politie gemeld. De andere ouders zijn nog spoorloos. Bij ernstige onlusten in de Chinese provincie Xinjiang zijn 27 doden gevallen. Met messen bewapende menigte zou vanochtend politiebureaus en een overheidsgebouw hebben bestormd. Volgens de politie staken de omstandige burgers 9 agenten en 8 burgers dood en gingen politieauto's in vlammen op. Daarna opende de politie het vuur op de menigte waarbij nog eens 10 doden vielen. Drie betogers zijn aangehouden. In de provincie wonen veel etnische Oeigoeren die geregeld botsen met de Han-Chinezen die de regio besturen. Vier jaar geleden vielen bijna 200 doden bij etnische botsingen. Automobilisten kunnen binnenkort via hun smartphone zien waar een vrije parkeerplek is. Minister Schultz wil dat gegevens over parkeerplaatsen beschikbaar komen voor service providers. Volgens haar moeten automobilisten nu vaak lang rondrijden om een plekje te vinden. Dat brengt niet alleen ergernis en tijdverlies met zich mee, maar is bovendien slecht voor het milieu, zegt Schultz.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 Bij de ANWB is er nog iets over van de ochtendspits. Ja, De files die er staan, lossen snel op. Er eh, zijn wel een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Knopend Prins Klausplein en Zoetelbouw Dorp. 9 kilometer, dat te maken met een ongeluk. Maar ook die file gaat oplossen, want de weg is weer vrij. Omrijden kan nog wel, dat kan het beste via Wassenaar over de A12 en de A44. Dat levert nog wel wat tijdwinst op. En de A67, Turnhout richting Eindhoven. Er staat tussen Eersel en Knopend de Hocht, 2 kilometer. Ook daar is de oorzaak een ongeluk.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. De Aldi bestaat 40 jaar. Sommigen zweren erbij, anderen haten het. En er is zelfs iemand die een liedje erover heeft geschreven. Dali. met z'n allen naar de A -L -D -I. We kopen alles bij de A -L -D -I. Ja, wat ze zeggen goedkoop: alles uit een doos in een kale hal met de verlichting. Handig in tijden van bezuinigingen. Nou, laat de Kamer daar nou eens net over praten vandaag. Extra bezuinigingen voor 6 miljard euro.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 Dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden die je hebt. En ik ben zo ontzettend bang dat het kabinet... uit een soort compromis tussen VVD en PvdA... maar weer de belastingverhogingen uit de kast trekt. Een ministerie dat opnieuw te maken krijgt met bezuinigingen... is het ministerie van Defensie. Dat moet nog eens 333 miljoen euro bezuinigen. Bovenop de bezuinigingen van een miljard... die momenteel wordt doorgevoerd. Buma snapt niet hoe dat kan. Ik moet zeggen... Gelooflijk vind dat het kabinet na acht maanden regeren alweer 300 miljoen extra tekort heeft op defensie. Ik moet zeggen dat de minister zelf heeft natuurlijk gezegd ik ga niet verder bezuinigen. Dat heeft ook half bezeerd gezegd, geen cent meer extra bezuinigen op defensie. Dus ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen. Volgens minister Hennis van Defensie is het geen keuze om niet te bezuinigen. Over de invulling daarvan kan ze ook nog niet zoveel zeggen.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 Maar Jean Deby, voorzitter van de militaire vakbond VBM, vindt dat de uiterste bezuinigingsgrens voor de krijgsmacht nu echt is bereikt. Ook met het oog op de binnenlandse veiligheid. Ik uh, houd de minister ook aan haar uitspraak: dat ze zegt van, luister, aan de operationele capaciteiten worden niet verder getornd. Dus dat betekent in mijn optiek dat ze een operationele eenheden en af moet blijven. Dat is ook wat Nederland nodig heeft voor de nationale veiligheid. Dus zoals rampenbestrijding wat Nederland nodig heeft in internationale inzet. U kunt zich voorstellen dat de afgelopen jaren zijn er meer dan 24.000 functies vervallen. Dus de Nederlandse samenleving moet zich ook heel goed realiseren dat de wilde veiligheid van Nederland ook tijdens rampen behouden kan blijven dat het nu echt genoeg is. Er wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd vandaag... over de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. U hoort daar meer over op Radio 1, want het begint om kwart over tien. Tien over negen is het nu. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is opnieuw geweld in de West-Chinese provincie Xinjiang groep mannen, gewapend met messen, zou een aantal overheidsgebouwen hebben bestormd. En de politie heeft hard ingegrepen. Chinese staatsmedia media melden dat er tenminste 27 doden zijn gevallen. We hebben contact met onze correspondent in Peking, Marike de Vries. Uh, Marike, wat weet jij over dit incident? Nou, volgens het uh, staatspersbureau zou een bende gewapend met messen vanmorgen om zes uur... lokale politiebureaus, overheidsgebouwen en een uh, bouwplaats van de overheid hebben aangevallen. En daarbij... Dat was Marieke de Vries in Peking. Verbinding is weg en krijgen wij die nog weer terug. Zo snel. Het gaat over West-Chinese provincie. Xinjiang, daar was al eerder geweld. En nu zijn daar ook weer doden gevallen bij een bestorming door de politie. Maar het lijkt erop dat deze verbinding niet meer tot stand komt. Nee, laten we eventjes naar um, de Aldi gaan. Dan gaan we zo weer terug naar uh, Marieke de Vries, naar China. De Aldi, ja we zeiden het al. En hij heeft uh, een hekel aan die kale supermarkt. De ander zweert erbij. Aldi wordt gezien als dé-discounter onder de supermarkten... is 40 jaar al in Nederland. Maar is dat eigenlijk reden voor een feestje? Verslaggever Jeroen Schutteijzer probeert antwoord te krijgen op die vraag. Kom er regelmatig, ja. Slecht goedkoop. Alles uh, kan je er kopen. <middels> Laura Sloot van de Universiteit Groningen... Eén kassa open, acht mensen in de rij en een kassière die je ziet denken... u mag blij zijn dat u hier mag kopen. Komt u dat bekend voor? Nou, de acht mensen in de rij wel, maar ik moet zeggen... de Aldi waar ik kom is over het algemeen... die hebben een vrolijke cashier. Uh, kijk, het is natuurlijk niet het meest klantvriendelijke bedrijf... van de supermarktwereld. De winkels, ze zijn niet gezellig. tl verlichting uh, Kijk, ze hebben een heel beperkt assortiment. Misschien maar duizend artikelen. Ja, bijna alles wordt vanuit dozen verkocht... Maar dat kan soms ook heel handig zijn. He, bijvoorbeeld uh, mensen met een, uh, een gezin met kinderen hebben bijvoorbeeld regelmatig van die kleine pakjes drinken nodig. Ja, bij Aldi koop je in één keer een doos met 24 van die pakjes. Dus, en daarnaast denk ik dat consumenten heel goed begrijpen dat als je het, het, het schap netjes wil spiegelen zoals bijvoorbeeld Albert Heijn dat doet of C-1000, dat er ook heel veel tijd van vakkenvullers in gaat zitten. He? En dat dat uiteindelijk de consument moet betalen. En dat hoeft bij Aldi dus niet. Even wat fanatieke Aldi-klanten uit een oude aflevering van het tv-programma Zembla. Mijn computer is van de Aldi. Mijn printer is van de Aldi. Ja, je moet je schamen om daar te komen. Er kwam een soort pleps. Dus ik ben gaan kijken, nou, er komen gewoon een gewone mens, zoals jij en ik. De Aldi was ooit hip, hè? Je kocht je zalm, je goede wijn. Je computer kon je hier kopen. Is dat beeld een beetje omgeslagen? Ja, dat vind ik wel. Uh, dat is eigenlijk omgeslagen omdat Lidl is groot geworden in, in Nederland. En dat is eigenlijk, die hebben eigenlijk ook een heel mooi assortiment uh, voordelige producten met een hele goede prijs-kwaliteitsverhouding. Dus daarmee is Aldi wat minder bijzonder geworden. En daarnaast is het, het grote succes van Aldi was natuurlijk in de jaren negentig. Dat je heel goedkoop printers, heel goedkoop computers, zeg maar de, de, de hardware kon, kon kopen. Nou, die markt is sowieso een beetje in elkaar uh, gestort. En daarnaast hebben ze nog andere non-food dingen, ja, gewoon handige dingetjes voor het huishouden. En daar hebben ze steeds meer concurrentie gekregen. Niet alleen van de blokkers en de marskramers, maar ook bijvoorbeeld van de actions en de Xenossen van, van deze wereld. Dus daarmee zijn ze eigenlijk wat minder uniek geworden. Uh, wat hebben we nog meer? Douchegedein, schudijn met dekbed is van de Aldi. Het feit dat Aldi toch het omzet heeft verloren de laatste vijf jaar... heeft niet te maken dat mensen zeg maar wat minder bij de Aldi zijn gekomen... of minder levensmiddelen hebben gekocht. Maar met name omdat ze geen computers en printers meer kopen bij de Aldi. Ik hoor wel eens het verwijt van... ja, de Lidl trekt zich toch meer aan van de klanten. Hè? Wat willen we? Dat is ook wel een beetje zo. Kijk, Lidl is toch een beetje het, het hippere broertje of hippere zusje van, van Aldi... die net even iets beter... Aanvoelt bij wat er leeft onder de consument. Bijvoorbeeld met wat meer biologische producten. of met mooiere verpakkingen. of met een wat beter vers aanbod. Uh, Aldi volgt wat meer op afstand. Kijk, Aldi staat ook wel bekend als een toch redelijk in zichzelf gekeerd bedrijf. Nooit interviews geven. Uh, Aldi is geen marketingorganisatie. Aldi is echt een organisatie waar het gaat om. producten tegen de laagst mogelijke kosten verkopen. Aan de andere kant is het eigenlijk misschien ook wel een beetje. een, een, een onderdeel van hun succes. Hè? Dat hele mystieke. Dat mensen toch willen weten wat zit erachter. En eh, ja, op het moment dat je eigenlijk het hele recept gaat vertellen, is ook een beetje die romantiek, dat mystieke voorbij. Dus ik zou zeggen: al die moet gewoon lekker blijven zoals ze zijn. Nou, dat was hem. Over de Aldi. Volgens uh, GFK heeft Lidl inmiddels meer klanten dan de Aldi. Volgens de marktonderzoeker zal Lidl ook verder terrein winnen op het bedrijf... van oprichters Karel uh, en Theodor Albrecht. Als de Aldi niet snel zijn beleid verandert... en meer oog krijgt voor de wensen van de Nederlandse klant. We hebben weer contact met Marieke de Vries in uh, Peking. Uh, zij wilde net beginnen met haar verhaal over het geweld... in de West-Chinese provincie Xinjiang. Er zijn doden gevallen daar bij een bestorming van overheidsgebouwen. Marieke, uh, wat is daar gebeurd? Volgens het staatspersbureau heeft een bende gewapend met messen vanmorgen vroeg om zes uur lokale politiebureaus, overheidsgebouwen en een bouwplaats van de overheid aangevallen. Daarbij zouden ze mensen hebben neergestoken, politieauto's in de brand hebben gestoken en negen politieagenten. En acht burgers kwamen erbij om het leven voordat de politie ingreep... en tien van de relschoppers doodschoot. Dus in totaal ongeveer 27 doden uh, Dit soort berichten extreem geweld komen vaker uit die afgelegen provincie. Hè? Wat, wat speelt ja. daar? Ja, dat is de provincie Xinjiang. Die provincie waar de moslims wonen, waar veel mensen ook Turks spreken, spreken islamitisch zijn. En het is een van die gebieden waar China... Het beleid voert veel han chinese naartoe te laten immigreren. En dat stuikt... ...op verzet van de oeigoeren die daar wonen. Dat zijn die islamieten. Uh, want die voelden dat als een bedreiging voor hun geloof en hun cultuur. Eigenlijk vergelijkbaar een beetje met de regio als Tibet. En in 2009 kwam dat tot een hele grote uitbarsting van geweld. Waren er dagen rellen rond de hoofdstad. En daarbij vielen toen bijna 200 doden. En dat begon toen op 5 juli. En die datum die komt nu natuurlijk dichterbij. En daarom zijn er nu ook weer drie maanden... ...afgekondigd een drie maanden durende campagne om weer de veiligheid extra te bewaken... ...en strenger te controleren op illegaal wapenbezit, activiteiten, explosieven of mensen dat bij zich hebben. Uh, dus daardoor lopen de spanningen ook altijd weer op zo in de richting van 5 juli met dit soort uitbarstingen dus ook weer. Ja, uh, marie je geeft het zelf al aan, regelmatig gaat het daar dus mis. Gebeurt er dan wel ja. iets? Uh, wordt er iets met hun bezwaren gedaan? Nou ja, het, het, het komt natuurlijk uh, van twee kanten. Kijk, China zegt, uh, wij gaan juist heel eerlijk om met onze minderheden... ook in die gebieden, zowel Tibet als in uh, Xinjiang. Uh, wij geven minderheden juist allemaal voordelen, uitzonderingsposities. Ze hoeven bijvoorbeeld niet mee te doen aan de een politiek om maar iets te noemen. Maar ja, de, de Oeigoeren zelf, die voelen het als een bedreiging van hun cultuur. En dat is... Niet duidelijk te maken aan Peking die dat beleid voort blijft zetten van wij moeten samen één volk worden. We moeten één grote, nou ja, ja, een groot Chinees volk blijven. En die bedreiging voor hun geloof, voor hun cultuur, ja, daar, daar zullen ze zich toch voorlopig nog wel tegen blijven verzetten. Marieke de Vries vanuit Peking over de problemen van de Oeigoeren. En zo dadelijk, er zijn meer pleegouders bijgekomen. Maar voor de opvang van tieners is nog steeds geen plek voldoende. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het Nieuws Zuid binnen en buitenland. De verkeersinformatie informatie bij de AWB Wijnand Zwaan, ochtendspits aflopende zaak. Ja, het is bijna voorbij. We begonnen deze spits met een ongeluk op de A10 Zuid. En ja, we eindigen er ook mee. Want richting Den Haag is nu een ongeluk gebeurd. Er staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en De Rij. 5 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. In Eindhoven bevindt zich Mark Robot Visser, ja, ja. omgeven door kunstmatige intelligentie. Ja, Hoe bevalt dat? De KOF. Koffers met, met, uh, met geheimen gaan hier open. Ik ben eventjes bij, uh, in de Chinese hoek uh, beland. Van uh, de grote sporthal waar hier straks de Robocup gaat uh, beginnen. De Chinezen die zijn vertegenwoordigd uh, in maar liefst drie uh, uh, teams. Ze hebben verschillende universiteiten, waaronder heel interessant. Uh, er is a een Chinese University of Defense. Are you from the Defense University? Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Uh, dus dat is een universiteit die zich echt alleen maar bezighoudt yeah. met defensie oh, en dat soort dingen. I'm not yeah. from... Oh, you're like not. Waar are you yeah. from? Uh, Beijing Institute of Technology. Uit, uit Peking. En hij uh, yeah. heeft een hele grote koffer met allemaal apparaten opengemaakt. What, do you, what did you bring? What did uh, you bring? bring uh, Any new secrets that I don't know anything about? Uh, maybe some uh, new shelf and uh, most... Uh, most. Uh, strategy. Huh? What? Some Lego strategy. I'm I'm sorry. Uh, local strategy. Local method, strategy. Yeah. Ja, Ik vraag het eventjes aan René van de Molengraf. Wat, wat bedoelt hij? Nou, ik denk dat hij het heeft over de strategie en de software uh, ja. voor het samenspel van de robots. En dat is natuurlijk iets wat heel belangrijk is in alle competities, maar zeker ook ja. in deze van de voetbalrobots. Dat is dus die kunstmatige intelligentie, ja, die intelligence, die artificial intelligence. En dat zit allemaal in die doosjes die hier allemaal in die, uit, die, uit die koffers... Uh, uh, uh, denkt u dat er nog nieuwe dingen uitkomen? Ik denk dat het ze zeker verrast Dit is typisch zo'n zo team dat we eigenlijk nog niet kennen. Het komt gewoon ineens uh, uit China ja. en uh, het is dus heel erg uh, ja, afwachten wat ze gaan brengen. En ik denk dat we nog verrast kunnen worden door deze outsiders. Ja. U bent uh, universitair hoofddocent aan de TU. Uh, dit is high-tech, wat hier gebeurt. Dit, zijn, uh, dit is hoge technologie. Hier kan, kan ik met mijn eigen schroevendraaier niks mee. Nou, natuurlijk zit ik, hè? er zit een hele hoop ijzer ook aan <laughs> met, met schroeven. Maar uh, ongeveer de helft zeg maar, is hardware. Hè? Echt uh, materiaal, ijzer, uh, staal en dat soort dingen. Ja. De andere helft is software. Hè? Dus de echte intelligentie om samen te kunnen spelen. Volledig zelfstandig, want dat moet ik er steeds bij zeggen. Uh, de apparaten doen het zelf. Wij mogen tijdens de wedstrijden helemaal niks doen. Alle beslissingen op het veld worden genomen door de robots zelf. Juist. Nu, eh, lijkt het alsof het alleen over sport gaat. Het is niet zo. Er worden hier ook wedstrijden tussen zorgrobots bijvoorbeeld gedaan. Uh, rescue robots. Hè, robots die uh, reddingswerk kunnen uh, doen. Uh, ik vroeg me vanmorgen af... zo'n wereldkampioenschap voetbal, de echte voetbal... dat is één keer in de vier jaar. Maar deze Robocup, dat is ieder jaar... Deze is inderdaad ieder jaar. En dat moet eigenlijk ook, want de ontwikkelingen in de technologie gaan zo snel... dat het ieder jaar weer een feest is om eigenlijk de vooruitgang in die technologie... Ja. zichtbaar te krijgen op dat WK. We lopen eventjes verder. Uh, we hebben hier de Mentes Brillantes uit Portugal. Uh, ook een land waar ik vanmorgen op geweest ben wat heel gevaarlijk is. Zeker in 2008 stonden wij in studio in China in de finale tegen dit uh, team Kambada uit Portugal. Overigens hebben we die finale toen redelijk kansloos verloren. Dat hebben we daarna ruimschoots goed gemaakt. Maar ze hebben nieuwe robots en uh, ze zijn eigenlijk van oudsher heel erg sterk in met name het samenspel tussen de robots. Dus die kunstmatige intelligentie. Ja. Dus en ook de communicatie tussen robots en dat is ook de toekomst dat apparaten samen uh, alleen zelfstandig met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld bij de reddingsrobots als een heel team robots uh, gecoördineerd een rampengebied in kan uh, sturen om bijvoorbeeld op zoek te gaan samen naar slachtoffers, dan kun je daar veel meer mee bereiken dan wanneer je dat met één robot zou doen, gezien de omvang van zo'n rampenterrein. Ja, nou, dat is dus een voorbeeld van een heel praktische, toe uh, een praktische toepassing die dankzij dit soort wedstrijden, wat overigens allemaal vriendschappelijke wedstrijden zijn. Hè? Ja, dit zijn echt wedstrijden tussen teams en alle kennis wordt met elkaar gedeeld ieder jaar, dus uiteindelijk delen we allemaal dat doel om samen sneller vooruit te komen in de ontwikkeling van de technologie. Ik wens u een goed kampioenschap en u krijgt ook nog hoog bezoek, mogen we nog even zeggen. Uh, aanstaande vrijdag uh, komt onze majesteit Maxima ons bezoeken en daar zijn we heel erg trots op. Dat is natuurlijk een hart onder de riem van de techneuten hier. Zeker. Okay. Ik zou zeggen, uh, veel succes. Goed luck. En de groeten uit Eindhoven. Bye-bye. Goed, goed terug. terug. Vanuit Hilversum. Laten we het hebben over pleeggezinnen, want het aantal pleeggezinnen is vorig jaar toegenomen. 8% is erbij gekomen. Het is het resultaat van diverse wervingsacties, zegt Pleegzorg Nederland. Maar toch is er nog steeds een tekort. Vooral tieners blijken moeilijk te plaatsen. Verslaggever Roel Pauw sprak met pleegouders die deze stap toch hebben aangedurfd. Op de bank Jan en Lise. Boven de bank een hele galerij van foto's. Kinderen. Drie kinderen van onszelf. En uh, we hebben op dit moment vijf uh, pleegkinderen bij ons in huis wonen. Van vijf tot en met negentien. En uh, zo'n beetje wat ertussenin zit. En jij bent Romy? Ja. Hoe lang woon je bij Jan en Lisa? Bijna vijf jaar, denk ik. En hoe oud ben je nu? Veertien. Ben je al een beetje aan het puberen? denk het wel, ja. ja ze puberen lekker op los. Hoe bevalt het je hier? Uh, wel goed. Ze zijn aardig en beter dan waar ik overal op gehoopt, laat ik zo maar ja. zeggen. Waarom is het voor jou belangrijk dat je weer in een gezin woont? Nou, dat brengt wat rust, meer zekerheid. Dat je ook ergens kan blijven. Ja? Het is gewoon dezelfde personen die je elke dag tegenkomt. En dat je ook echt mag blijven en dat ook hoort. Mm -hmm. Dat is gewoon fijn. Ja, wij willen graag kinderen zo'n plekje bieden in ons eigen gezin. Je haalt jezelf wel wat op de hals. Dat klopt. Maar het leuke eraan is, als je die jongen eenmaal door de puberteit heen hebt geleid, dan... Uh, ja, en dan krijg je er ook wel iets moois voor terug. Ja. Letterlijk kun je een kind van vier wat dwars is... bij kop en kont pakken en op zijn kamer zetten. En dat lukt je natuurlijk niet met een puber van 17. Dus dan moet je andere tools moet je inzetten... om ook van zo'n kind toch ja, voor elkaar te krijgen... wat jij denkt dat nodig is. <laughs> ja, dat is wel zo, ja. ja. Ja, dat voelt normaal, laat ik zo maar zeggen. Ja. Elke ouder zou dat doen. We zijn een jaar of zes geleden begonnen en toen waren onze eigen kinderen nog relatief jong. Inmiddels is onze oudste 15 En uh, hebben wij vorig jaar wel een moment gehad waarop we uh, hebben overlegd met hem... en, en ook met onze dochter van, van 13. zullen wij nog verder gaan? Of begint het toch ook wel aan naar een eind te lopen? En onze beide kinderen uh, gaven aan, nee, wij willen verder, wij, wij, wij vinden het leuk. Wij zien de voordelen, ook wel nadelen hoor, dat noemen ze ook wel, maar... Toch ook wel de voordelen. Wat is hier het grootste strijdpunt? Wie er smorgens uh, het eerst in de badkamer mag, dat soort dingen? Het is denk ik vooral de computer. Ja? Ja. Klinkt heel bekend. Ja? Ja, ik heb ook kinderen. Ja, ja. We hebben een jongen in huis gehad, die, die was 15 toen hij bij ons kwam wonen. En uh, dat is echt niet allemaal heel makkelijk gegaan. Maar hij was niet gewend om, om gezamenlijk aan tafel te eten. En je kon hem geen groter plezier doen dan uitgebreid aan tafel te gaan eten... en na te praten en het met elkaar gezellig hebben. Nou ja, het simpele voorbeeld van er zijn op het moment dat het kind thuiskomt... met nou ja, dat traditionele kopje thee of ja eigenlijk hele simpele dingen. Het zal niet iedereen gegeven zijn om dit te kunnen... Wat moet je in huis hebben om deze toch behoorlijk verantwoordelijke taak aan te kunnen? Ik denk in de eerste plaats een groot hart. Liefde voor kinderen. Dat is het belangrijkste. Ik denk wel dat het mooi is als je een stabiele relatie hebt. En het eens te zijn over de manier van opvoeden en, en hoe je de dingen aanpakt. Er zijn nog altijd kinderen die geen plek kunnen krijgen in een pleeggezin. Wat zou je zeggen tegen... Mensen die erover zitten te denken om pleegkinderen in huis te nemen. Gewoon doen. Ja? Ja. ja. Nou, dat lijkt me de beste reclame. Meld u zich aan bij Pleegzorg Nederland. Wilt u een pleeggezin worden? En dan vooral voor tieners, want die blijken nog altijd moeilijk te plaatsen. Het is bijna half tien. We nemen u nog even mee naar hoogspanning in de politiek in Australië. Het lot van premier Gillard hangt aan een zijdedraadje nu ze wordt uitgedaagd door haar uh, voorganger Kevin Rudd. Partijgenoten van de premier komen later vandaag bij elkaar... om te beslissen of zij nog langer door kan gaan als partijleider en premier. Maar Gillard is strijdbaar. Ja, nou dat dus. Uh, correspondent Robert Portier dacht even Gillard te gaan horen. Maar dat lukte helaas niet. Uh, Robert, gelukkig jij wel. En vanuit Sydney. Um, hoe komt het ja. dat Gillard zo vastberaden is? Voelt ze niet dat er aan de stoelpoten wordt gezaagd? Nou ja, er wordt enorm aan haar stoelpoten gezaagd. En zeker als iemand als Kevin Rudd, die uh, natuurlijk zelf premier is geweest... zich komt melden, ja, dan kun je de donder op zeggen... dat het heel zwaar weer voor de premier is. Uh, het past wel een beetje bij haar stijl hoor, om uh, de aanval te kiezen. Dat heeft ze vaker gedaan, ze is eerder uitgedaagd. Uh, ze wil daarbij snel het initiatief nemen... en haar tegenstanders letterlijk te snel af zijn... door uh, zelf een stemming aan te vragen. Uh, de voorgaande keren uh, durfde niemand het, het uiteindelijk tegen haar op te nemen. Waarschijnlijk ook omdat ze zo snel was... Dat men zich niet goed kon organiseren. Maar nu is dat toch wel even heel anders... want ze staat er ongelooflijk slecht voor in de peilingen. Uh, dit is de laatste dag dat het parlement bijeen is... voordat de verkiezingscampagnes uh, van start gaan. Uh, en het is nu dus buigen of barsten... en als iemand als Kevin Rudd zich dan meldt... nou ja, dan is het oppassen geblazen. Ja, uh, maar goed, ze gaat de strijd dan vol aan. Is dat niet gevaarlijk? Ja, zonder meer. Vooral ook omdat ze nu net heeft gezegd... dat uh, degene die deze stemming verliest onmiddellijk uit de politiek moet stappen. En dat betekent dus dat Australië over twee uur maar zo... een nieuwe premier kan hebben... omdat Gillet bijvoorbeeld deze stemming verliest... en dan ook onmiddellijk zal vertrekken. Um, het is dus een uh, ja, wat betreft spannende tijd. Het zat er al een hele lange tijd aan te komen. Uh, zelf kwam ze drie jaar geleden aan de macht door haar voorganger Kevin Rudd af te zetten... omdat hij er zo slecht voor stond in de peilingen. Nu ze er zelf nog slechter voor staat in de peilingen... zijn haar collega's verschrikkelijk onrustig aan het worden. Ze zijn natuurlijk bang dat ze hun baan gaan verliezen. Ja, en nu moet het gebeuren. Dus uh, ja, vandaar deze stemming vandaag. Tja, mm. en dat wel peilingen toch palingen zijn meestal. Hè? Het heeft veel, veel indruk, maakt dat dus kennelijk in, in Australië. Weet jij wanneer die stemming plaats gaat vinden? En wanneer we dus weten of Gillard nog premier is? Ja, het hangt al heel erg lang boven de markt of Kevin Rudd uh, Gillett zou uitdagen. Op het moment uh, dat het uh, duidelijk werd dat haar collega's uh, van plan waren... een stemming te organiseren, uh, later vandaag, uh, kwam Gillett onmiddellijk naar voren... om te zeggen dat zij nog eerder dan dat uh, deze mensen dat van plan waren... zelf een stemming wilde aanvragen of iedereen maar even bij elkaar wilde komen. Nou, dat heeft de zaak in stroomversnelling ge gezet. Over anderhalf uur komen die collega's bij elkaar. En dan weet Gillett waar ze aan toe is en Rudd ook. Nou. Londen, even, even luisteren dan naar Gillard. I can assure him and I can assure the Australian people that as Prime Minister I am getting on with the job and that is what the government is doing. Nou, inderdaad, ze klinkt vastberaden Robert. Dank je wel. Ja, nou ja, ze zegt dat ze doorgaat met de baan uh, uh, en dat zou het, uh, het uh, de regering moeten doen. Maar uh, ja, voorlopig uh, heeft ze andere dingen aan haar hoofd dan het land te besturen. Robert, thank you. Half tien, einde van het NOS Radio 1-journaal. Sven Kokkelman gaat ook door. Na half tien, Sven, goedemorgen. goedemorgen, Wat Marcel. ga je doen? Agenten die overuren maken krijgen, niet uitbetaald. Nee, we uh, die overuren niet, uh, ze kunnen dat wel compenseren... maar dan zijn er weer te weinig politiemensen. Hoe gaan we dat nou in hemelsnaam weer oplossen? En wantoestanden in Duitse slachterijen... waar Oost-Europeanen in barakken leven achter prikkeldraad... en voor een hongerloodje aan het werk zijn? Marcel, qua Duitsland. Ja, nee, ik, weet, ik weet het niet. Want vlees <laughs> is wel goedkoop. <laughs> ja... Nou ja, luister zo. Naar de ja, de dat, dat doen we. Altijd. <laughs> Dit is radio. Lekker in de auto. Op weg naar huis. Uh, we gaan naar het NOS shop oh, Doe wat meegens. Autohandelaars frauderen op grote schaal met belasting op de import van tweedehands auto's. Volgens de BOVAG brengen ze de waarde van auto's kunstmatig omlaag om zo minder belasting te betalen. En dat doen ze door onder meer de auto's licht te beschadigen of door accessoires te verzwijgen of die weg te halen.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 In een appartement in de Belgische hoofdstad Brussel... heeft de politie 15 verwaarloosde kinderen ontdekt... onder wie twee baby's, Eén daarvan zat onder de schurft. In de flat waren geen ouders, er was alleen een jongen van 19. Het gaat om kinderen van drie gezinnen uit Bosnië-Herzegovina... die familie van elkaar zijn. In Twente en Noord-Brabant heeft het afgelopen nacht aan de grond gevroren. Op het voormalige vliegveld bij Enschede was het min 0,8 graden. En op de vliegbasis Volkel zakte de temperatuur tot 0,3 graden onder nul. Volgens Weerplaza komt hetzelfde voor dat het eind juni s'nachts nog vriest. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Agenten krijgen overuren niet uitbetaald, want het geld bij de politie is op. Oost-Europese werknemers zwaar uitgebuit in Duitse slachterijen. Noordwijk heeft al twee jaar geen burgemeester door ruzie... met de commissaris van de Koningin en het ochtendtumeur van Ton Kass. Het is twee over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Eindhoven waar het Pieter van de Hogebandzwembad verwarmd wordt met varkenskadavers. Hoort u zo meer over. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland.nl. Ik zei het al, dames en heren, agenten krijgen over uren niet uitbetaald... want het geld bij de politie raakt op. Gerrit van den Kamp, voorzitter van de politiebond ACP, goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo raakt het geld op? Nou, het is heel simpel. Als je meer uren laat maken dan dat je geld hebt, dan raakt het geld vanzelf op... en ook sneller dan je wilt. Ja, dan moeten die meer uren misschien niet worden gemaakt als er geen geld voor is. Uh, dat uh, zou de beste oplossing zijn, dat heet keuzes maken. En dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. Uh, en dat heeft ook vooral te maken met de, de ambities van de minister... En, uh, maar ook de lokale ambities van uh, burgemeesters. Met andere woorden, de uh, opdrachten aan de politie gaan eigenlijk uh, verder dan het budget het uh, toelaat. Ja, dat klopt. En ik kan u wel een nieuwtje meedelen. Ik heb vlak voor deze uitzending nog een kort contact gehad met de korfchef van de nationale politie. Ja. En die heeft te kennen gegeven dat wat hem betreft de beslissingen die daarover in de regio eenheden zijn genomen niet kunnen. Waar het geld vandaan moet komen, dat gaat hij bekijken. Maar hij heeft mij verzekerd dat de uren die gemaakt zijn en nog gaan worden... ...daadwerkelijk betaald zullen worden. Um, en dat er vanaf nu af aan inderdaad wel geprioriteerd moet worden. Um, dus het lijkt nu dat um, voor nu dat even opgelost is... ...maar de vraag is natuurlijk wel welke werkzaamheden er dan uh, niet meer kunnen worden gedaan. Ja, welke werkzaamheden zouden wat u betreft niet meer kunnen worden gedaan? Nou ja, dit uh, is net uh, nieuw, dit nieuws. We gaan ook luisteren wat de korpsleiding daar zelf van vindt. En de minister zullen wij er morgen ook op bevragen in het landelijk overleg. Ja. Uh, want het is duidelijk dat uh, de ambities groot zijn... Maar uh, veiligheid kost nu eenmaal geld. En uh, politiemensen doen dat graag voor de samenleving, maar uh, daar hoort dan wel de juiste beloning bij. Um, dus wij gaan het er eerst met hen maar eens over hebben. Maar het lijkt erop dat voor nu uh, uh, ja, de belangrijkste angel er wel even uit is. Ja. Nou ja, tot op heden was het zo dat uh, korpsleidingen dan zeiden... Uh, je kunt uh, die uren dan gewoon maken, die krijg je niet betaald... maar dan ga je ze maar op een ander moment compenseren. Maar dan is er op een ander moment weer in blauw op straat. Ja, dat klopt. Uh, dat is een fenomeen wat uh, zich herhaaldelijk voordoet de afgelopen jaren. Alleen dan zien we dat dat fenomeen pas eind van het jaar optreedt. Um, en dan uh, wordt met veel kunst- en vliegwerk uh, de diensten nog wel rondgemaakt. Zodat we nog net genoeg uren hebben voor de mensen rond oud en nieuw, want dan wordt er ook veel over gewerkt. Um, maar dat ging dan nog. Maar we zijn nu pas halverwege het jaar. En het signaal dat dat nu al zo ver zou zijn, dat zegt alles over uh, de enorme inzet die gepleegd wordt. Kijk naar het oplossen van ramkraken, roofovervallen, maar ook grote evenementen als de Kroningsdag. Ja, ja dat neemt veel meer capaciteit dan wat we regulier in de activiteit hebben zitten. Ja. Is het nu ook zo dat uh, uh, steeds meer rechercheteams worden ingezet, bijvoorbeeld uh, bij zware delicten, uh, meer dan vroeger. En dat daar die overuren ook in verdwijnen? Ja, het zit hem dus niet alleen maar in blauw op straat. Het zit hem ook in de opsporing. In Brabant bijvoorbeeld uh, hebben we op dit moment... een groot aantal levensdelicten zoals we dat noemen. Moorden uh, in de volksmond. Um ja, en op het moment dat je berekend bent op ongeveer vier van die teams... en je hebt er op enig moment zeven of acht lopen... ja, die teams die bestaan al gauw uit 20, 30 mensen... Ja. Dan, uh, dan, dan moet je dat verschuiven uit andere onderzoeken of andere capaciteit. Ja, maar we en willen dat allemaal dat noodzaken op... worden opgelost... en we willen allemaal dat als er is ingebroken, dat de inbreker wordt opgepakt... en we willen allemaal dat als er een burenruzie is... waarbij een man zijn vrouw in elkaar slaat of andersom... dat de politie op de stop, uh, stoep, stoep staat, toch? Nou, ja, dat is heel duidelijk. Dat wil uh, niet alleen de burger, maar de politie ook... Alleen, op het moment dat je er als overheid niet meer voor over hebt dan dit... en stel ik je er nog ook daarop gaat bezuinigen... ja, dan moet je uiteindelijk als overheid ook eerlijk zijn wat er dan niet meer kan. En dat laatste, eerlijk zijn naar de burger op dit punt, uh, dat is er niet bij. Want de bestuurders vinden het erg moeilijk om te zeggen dat de koek een keer op is. Ja, de minister zal zeggen, los hem op. Ja, maar ook de minister kan volgens mij rekenen. En anders zullen we hem daarbij helpen en ook aangeven dat is prima... Maar dan uh, gaat er ook geld bij komen. Ja, hoeveel geld hebt u dan nodig als de huidige prioriteiten moeten worden gehandhaafd? Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, want het ligt eraan welke keuzes de komende dagen gemaakt gaan worden. Ja. Uh, dus daar uh, nemen we even de tijd voor om daar goed naar te kijken. Ja, goed. Keuzes maken dus. En anders uh, valt het gewoon niet meer te betalen. Dat is eigenlijk de boodschap. Uh, en de overuren die tot nu toe zijn gemaakt worden dus gewoon uh, vanuit de nationale politie vergoed. Ja, en uh, mochten er nog een aantal nodig zijn de komende periode, dan zal dat ook worden betaald. Maar dat er duidelijk keuzes moeten worden gemaakt, dat is daar onderdeel van. Ja, maar goed, en wat vinden de gemiddelde uh, dienders daarvan? Uh, politiemensen zijn opgeleid om de veiligheid te bevorderen. Ja. En die doen heel graag hun werk. Ja. Uh, en die klagen ook niet snel over dat ze te veel uren moeten maken. Maar het wordt natuurlijk wel ingewikkeld als je dan daarvoor niet betaald krijgt. Nee, maar het is natuurlijk ook uh, ingewikkeld als je met een, uh, met, een, met een platte pet op straat rondloopt en je ziet iets gebeuren. En je dienst ziet erop en je gaat naar huis. Ja, en de meeste politiemensen gaan dan toch door met het werk. Ze pakken die betreffende persoon op. Dan zit je in de overuren en over die discussie gaat het hier dus. Ja, maar goed, dat ga je natuurlijk niet oplossen... want die agent die blijft iemand oppakken. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook zaken die uh, gepland worden en opsporingsonderzoeken die opgestart worden... zonder dat uh, dat um, direct op straat gebeurt. Ja. En misschien moet je daar dus uh, uitstel op kiezen... of uh, bepaalde dingen niet meer doen. Goed. Met andere woorden, de politiek moet keuzes maken... want zo gaat het niet langer. Of er moet meer geld naartoe. Het is het een of het ander. Henk, uh, Henk sorry, ik neem me niet kwalijk. Gert van de Kamp. Ja. Van de <laughs> politievakbond <laughs> ACP. Ik Tot je dank je zeer. Dat je dienst. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De GGD geeft vakantiegangers voorlichting over buiktyfus, omdat de vaccins tegen de ziekte op zijn. Hoe erg is het eigenlijk als je buiktyfus krijgt? Lijkt me niet gezellig, arts Rob van Aalsburg heeft het antwoord. Buiktyfus is een, een ernstige aandoening. Uh, onbehandeld is de kans om te overlijden 15%. Dat zijn gegevens die we kennen vanuit het verleden, toen antibiotica, de behandeling van Buiktyfus nog niet beschikbaar was en eigenlijk in een heel aantal landen waar die behandeling niet beschikbaar is, zijn dat nog steeds de getallen. De symptomen van buiktyfus zijn als eerste koorts en veel buikklachten. Veel mensen denken buiktyfus, dat klinkt erg diarreeachtig, maar opvallend genoeg is dat eigenlijk een weinig belangrijk symptoom. Buikklachten en later eh, soms een wat typische huiduitslag met, met, met zalmeroze vlekken op de, op de buik en de borst. Dan weet u dat ook. Dus als u die symptomen heeft, zou ik even naar de dokter gaan. Heeft u een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor de vraag van vandaag. Terug nu naar Eindhoven. En daar is Sander Bartling. We zijn in een zwembad, maar het ruikt een beetje naar een Hoe komt dat? Dat heeft te maken met onze brandstof die wij hier gebruiken in, in onze bio-energiecentrale. Maar de mensen op de zwemzalen en buiten ruiken dit absoluut niet natuurlijk. Maar het is varkensvet hè? Ari Heesterbeek, hoofdsport van de gemeente Eindhoven. Uh, ja, dat klopt. Uh, daar waar voorheen uh, de, de reststoffen van, uh, van varkens werden verbrand en in de lucht uh, terechtkwamen... worden ze nu door Ecozon, dat is een bedrijf hier om de hoek. Uh, ...geraffineerd tot een duurzame brandstof die wij hier gebruiken in het zwembad... ...om elektriciteit op te wekken, groene stroom en warmte. Want we staan in de catacomben van het Pieter van de Hogeband zwembad in Eindhoven. Hoe kwam u op het idee om, om uh, een zwembad te verwarmen met varkensvet? Uh, wij zoeken altijd naar uh, mogelijkheden voor duurzame energie. Uh, op de eerste plaats natuurlijk om zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Maar dat gebruik je nog eenmaal vooral in een zwembad en op een ijsbaan. En uh, daar waar je grote stromen energie verbruikt, ga je kijken naar slimme oplossingen die ook eigen tijd zijn en die dus bijdragen aan een beter milieu. Ja. En u krijgt geen klachten van zwemmers? Want ik kan me voorstellen dat de geur van varkens in een zwembad vermengd met chloor tot uh, onpasselijkheden kan leiden. Nee, zoals ik al zei, de zwemmers die ruiken hier niks van. Die zwemmen hier heerlijk in Eindhoven in het Pieter van der Hogeband zwemstadion in lekker verwarmd water. Okay. Nou, dan loop ik even met u mee naar boven om de proef op de som te nemen. Want uit die catacombe is het nog een stukje lopen richting het Pieter van de Hoge Band bad zelf. Eerlijk is eerlijk, de, de frituurlucht is, is al een beetje weg. En die maakt plaats voor chloorlucht. Deurtje door. Ah, komen we door de douches. Sorry, dames. En dan zien we hier het Pieter van de Hoge Band bad. Er hangen hier... Twee mannen even uit te rusten aan de kant van het zwembad. Meneer, mag ik u het vragen? Hoe is het water? Heerlijk. Ja, aangenaam? Ja. Wist u ook dat het verwarmd wordt met varkensvet? Waarmee? Varkensvet. Nee. Vindt u daarvan? Uh, verrassend dat het kan. Oké, okay, ga ik weer even terug naar meneer Heesterbeek. Is dat meestal de, de, de reactie? Verrassend? Ja, ja. Mensen weten vaak niet inderdaad hoe een zwembad verwarmd wordt. En zeker als je zegt van, ja, dat het met varkensvet eh, wordt verwarmd... Ja, dan krijg je dit soort eh, verrassende reacties natuurlijk. Wat scheelt het u eigenlijk? Het gasverbruik zal, zal, zal gedecimeerd zijn. En U doet het nu op varkensvet. Dat moet heel veel geld schelen, of niet? Nou ja, Geld niet zozeer, maar wel in duurzaamheid. Uh, het is zo dat, uh, dat wij ongeveer evenveel geld kwijt zijn... Door het draaien met de bio-energiecentrale dan met een gasgestookte warmtekrachtcentrale. Maar de winst zit hem natuurlijk in die duurzaamheid. Met deze oplossing zorgen wij ervoor dat we heel veel groene stroom opwekken. En ons restproduct, want dat is het, restproduct warmte, dat gebruiken we om het zwemwater in al onze zwembaden hier in Eindhoven te verwarmen. Maar ook de lucht op de zwemzalen. Het gaat zelfs nog verder. U bespaart op de golfslagmachine in het recreatiebad. U gebruikt het spoelwater uit de filters, heb ik begrepen, om de toiletten door te spoelen. En omdat daar chloor in zit, hebt u zelfs geen toiletblokjes meer nodig. Waar komt die obsessieve energiezuinigheid vandaan? Ja, ik werk bij de gemeente Eindhoven en de gemeente Eindhoven staat voor Brainport, voor slimme oplossingen, voor innovatie. En dan proberen we op allerlei mogelijke manieren hier in deze regio aan te werken. Dus ook in het zwembad en op de ijsbaan en in de alle andere sportinstellingen. Ja, het de, de, de zwembad slokt ongeveer de helft van de gemeentelijke energiekosten op. Hè? Heeft u al een schouderklopje van ze gehad? Ik krijg elke dag schouderklopjes, maar vooral door onze bezoekers. Want dat is het belangrijkste, dat die natuurlijk fijn en lekker kunnen zwemmen hier in dit zwembad. Dank u wel. Bijdrage was dat van Sander Bartling. Straks Oost-Europeanen in de Duitse vleesindustrie worden vernederd en werken voor een hongerloontje. Majest. Het eerste boek gaat over Harry die op zijn elfde verjaardag een geheimzinnig... Ja, dit was de bedoeling dat u dat zo meteen zou horen. Um, deze dag in 1997 namelijk lag het eerste Harry Potter boek van J.K. Rowling in de winkels. Kinderboekenwinkel-eigenaar uh, Jos Walta was ooggetuige van die hype... die Harry Potter en de Steen der Wijzer veroorzaakte. Eens kijken of we hem nu opnieuw kunnen starten. Het eerste boek gaat over Harry die op zijn elfde verjaardag een geheimzinnige brief krijgt. En die brief is eigenlijk het begin van een enorme verandering in zijn leven. Hij wordt uit het huis van zijn oom en tante gered... door een woeste figuur op een vliegende motorfiets, zo staat er achter op het boek. En hij komt erachter wie zijn overleden ouders waren. Nou, dat is eigenlijk het spannende begin... Uh, van het eerste deel. Er stond een oude man voor hem, met grote bleke ogen... die glommen als manen in het duistere winkeltje. Hallo, zei Harry opgelaten. Aha, zei de man. Hallo? Ja, ja. Ik dacht al dat ik u binnenkort zou zien, Harry Potter. Ik wondered when wanneer ik u zou zien, Potter... Dat het over magie ging, dat speelde eigenlijk ook een heel belangrijke rol. Want dat maakt het mogelijk dat ook kinderen zelf toverspreuken, toverdrankjes, toversnoepjes gingen uitvinden. Ja, die toverkracht uitoefenen. Nou, en die kinderen die wij hier kregen, die kenden ook al die toverspreuken. Die wisten precies wat je waarvoor moest gebruiken. Hadden ook alle moeilijke namen uit hun hoofd geleerd. En dan zie je, van als, kinder, als het kinderen aanspreekt... dan kunnen ze dat ook allemaal. Dat het een hype zou worden, dat weet je bij het eerste boek natuurlijk niet... Ik heb het wel eens vergeleken met, uh, met knikkeren. Als het in Groningen begint, dan is het een paar dagen later ook in Limburg en in Brabant. Zonder dat er gebeld wordt, het is nu knikkertijd of zo. Nou, en dat is met dit boek ook zo gegaan. Uh, het, het had overal succes. En het is een, een geweldige impuls voor het lezen geweest. Want kinderen die nooit lazen, zijn door Harry Potter gaan lezen. Welkom bij je eerste lesson. Stick je right hand over de broom en zeg up. Uh -huh. Wauw. Wij hadden verwacht dat op de eerste presentatie die we in de winkel hielden, kinderen van 10, 11, 12 jaar zouden komen. Er waren er al van 8 bij. Nou, dit boek is eigenlijk helemaal niet uh, leestechnisch al geschikt voor 8, maar ze lazen het wel. Dus die groeide heel erg in hun leesontwikkeling door Harry Potter. Dear Mr. Potter, you have been accepted. To Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Nee, er komen niet echt Harry Potter-fans meer. We verkopen nog wel de boeken. Ze staan ook alle, alle delen staan hier ook nog in de winkel. Er uh, wordt nog wel gelezen, maar ja, de plaats is ingenomen door uh, andere boeken. Kinderboekenwinkel-eigenaar Jos Walta over het verschijnen van Harry Potter en de Steen der Wijze deze dag in 1997. 4 minuut 19 van David Lee Roth. I'm just a gigolo and I ain't got nobody. 9 minuten voor 10, u luistert naar de Caro op Radio 1. Lage lonen, ranzige accommodaties, vernederingen en afpersing. Werknemers in Duitse slachthuizen hebben het zwaar te verduren. Blijkt allemaal uit een documentaire van de Duitse zender ARD. Reden dus om te schakelen met Rob Zavelberg, onze man in Berlijn... want hij heeft die documentaire gezien. Prikkeldraad, een soort van uh, barakken waar die mensen in zitten... Hoe kan dat in het Duitsland van 2013? Ja, dat vraag je je natuurlijk af. Dat is natuurlijk een hele rare gewaarwording eh, om te zien... dat Oost-Europese werknemers, vooral uit Roemenië en Bulgarije... dan in uh, shabby barakken uh, slapen. Uh, bewaking is er dan bij, ze mogen het terrein niet af. Uh, die mensen die werken dan voor drie tot vier uh, euro per uur. Een uh, hele harde uh, baan natuurlijk, uh, s'nachts uh, vlees snijden... In grote hitte of in, uh, natuurlijk uh, als het heel koud is in die slachthuizen. En uh, ze mogen natuurlijk niet op vakantie. En als er dan uh, uh, problemen zijn, dan, uh, ja, dan worden ze vaak ook uh, bedreigd. Want ze mogen niet uh, stoppen met werken. Dus je ziet eigenlijk dat er een soort vleesmafia in Duitsland is. Ja, en die mensen worden dus echt achter prikkeldraad in barakken weggestopt met bewakers voor de deur? Ja, dat is niet alleen daar gebeurd. Het is ook bij uh, andere bedrijven gebeurd. Uh, uh, er zijn wat... Uh, uh, ...is veel ophef geweest over het uh, internetbedrijf Amazon bijvoorbeeld... Uh, ...waar er uh, zelfs uh, neonaties waren ingezet als bewakers van het, uh, van het personeel. Uh, ook bij het Zalando zijn er uh, problemen geweest. Dus het uh, is, uh, is geen uitzondering wat er uh, in de vleesindustrie gebeurt. Ja, ik zal geen vergelijkingen met het verleden maken... ...maar juist in Duitsland zou je verwachten dat dit dan toch juist niet meer zou voorkomen. Ja, dat vraag je natuurlijk af... Uh, uh, het lijken soms wel een beetje dwangarbeiders en je ziet ook dat het uh, legaal is, want er bestaat geen minimumloon in Duitsland. Uh, en dus dit is het legaal? Het is niet illegaal om uh, dit soort hongerlonen te, te betalen... omdat er, uh, er bestaat geen algemeen geldend minimumloon in Duitsland... zoals overal elders in Europa of nee. in de, uh, zelfs in, in, ja, uh, in Amerika is er natuurlijk een uh, minimumloon. En Duitsland heeft dat niet, Merkel wil dat niet... Uh, zegt nu wel dat er iets gaat gebeuren bij de verkiezingen... maar het is dus uh, legaal en er zijn dus allerlei mensen die dat soort uh, toestanden uitbuiten. Ja, maar het lijkt me niet legaal toch om mensen op te sluiten... met bewakers voor de deur achter prikkeldraad, toch of wel? Nee, maar dat, dat, uh, daarvan wordt uh, gezegd van, uh, ja, dit is gewoon bedrijfsterrein en die mensen die doen dat uit vrije wil. Maar dan uh, zijn er een hoop mensen geweest die op de documentaire op de ARD gezegd hebben, uh, als ik het terrein verlaat, uh, dan word ik direct ontslagen. En uh, als ik een advocaat wil regelen, dan uh, word ik met de dood bedreigd. En ze bedreigen ook mijn familie in Roemenië of in Moldavië of in Polen. Uh, dus zo gaat dat dan. Ja, wie zit erachter? Ja, dat zijn vaak koppelbazen. Dus enerzijds uh, worden er uh, ook uh, personen ingezet uit Roemenië en Bulgarije. Zodat men kan controleren wat die mensen uh, doen. En dat men de thuisfront ook enigszins kan uh, bedreigen. Maar er zijn bijvoorbeeld de brievenbusbedrijfjes in Spanje. En daar staan dan uh, 100 Roemenen onder uh, contract. En uh, daar is dan eigenlijk niemand uh, die daar precies over gaat. En via via is dat eigenlijk een heel groot netwerk. Dat meestal bij de, de grootste monopolisten uit de vleesindustrie, in dit geval Wiesenhoofd, en Steinemann uit Duitsland, dat zijn zeer grote vleesbedrijven, die zitten daar eigenlijk achter. En die hebben overal kleine brievenbusbedrijfjes waarbij ze duizenden en duizenden Oost-Europeanen in dienst hebben. En die, worden dan, die bedrijfjes die worden ingehuurd voor bijvoorbeeld 100.000 varkens te, te slachten. Ja. En niet om de, de lonen zeg maar, op een normaal niveau te betalen. Nou weten we dat het vlees in Duitsland heel goedkoop is. Uh, is er nooit een belletje gaan rinkelen bij andere landen en bij andere producenten? Van, hoe krijgen ze dat voor elkaar, hoe kan dat? Laten we eens even gaan kijken daar. Nou, toch wel. Uh, bijvoorbeeld uh, België, uh, die hebben nu het probleem dat het uh, slachten van hun varkens, omdat zij aan een minimumloon en aan de cao's moeten voldoen, uh, vier keer zo duur uh, is dan in Duitsland. En de Belgische ministers die zijn al uh, op de stoep gaan staan bij de Duitse bedrijven. Die mochten niet uh, naar binnen bij die bedrijven. Dus die proberen alle aandacht uh, weg te houden. En België heeft officieel bij de Europese Commissie een klacht ingediend. En dat geldt ook voor Denemarken. Juist. Uh, is dit overigens uh, in die slachterijsector, is dat de enige plek waar dit voorkomt? Of is dit in het hele Duitse uh, industriële leven het geval? Nou, als je kijkt naar het uh, grote succes van de Duitse economie. Want Duitsland uh, draait, ja, de eurozone draagt uh, natuurlijk. Uh, een groot gedeelte bij, uh, ja, ook bij de rijkdom in, in, in Duitsland als uh, exportland. En uh, de Duitsers exporteren heel veel, vooral omdat ze de loonkosten zo kunnen drukken. Dus men spreekt ook uh, bij de vakbonden van uh, loondumping. En uh, er zijn veel andere landen zijn daar uh, uh, toch enigszins uh, boos over. Maar het verklaart in elk geval wel het succes van Duitsland dat de, de normale lonen en uh, ook de minimumlonen worden genegeerd. Juist. Uh, terwijl we je vorige week nog in deze uitzending hoorden vertellen dat de werknemers van buiten zo goed worden behandeld in Duitsland. Ja, dat geldt dan vooral voor de, voor de topsectoren misschien. Ja. Voor uh, bijvoorbeeld uh, uh, voor, ja. bedrijven, Maar ja. uh, uh, dat, dat gaat vooral om hooggeschoold personeel. Maar het laaggeschoolde personeel, ja, daar nemen ze Oost-Europeanen voor ja. een dienst. En die worden toch een beetje behandeld als omtremensen, uh, kun je misschien wel zeggen. dus net als in de oorlog. Ja, ik wou die vergelijking nou net niet maken met al dat prikkeldaten die berakken. Maar goed, je doet het nu zelf. Uh, nou ja, naar de uh, biologische slagen misschien dan, hè? of vlees kopen bij de boer om de hoek? Als je als je dat kan uh, permitteren, natuurlijk. Klip. ja. Goed, nou ja, we weten in ieder geval waar dat hele goedkope vlees nu uh, vandaan komt. Althans die prijs. Uh, en het lijkt me een schandelijk verhaal. Op Zavelberg vanuit Berlijn. Ik dank je zeer. Zometeen verder, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Nog één jaar voor de Europese verkiezingen.